Slemme FM, Foonfuck. Ja, het is het moment waar je over mee moet kunnen praten elke dag. De Slemme FM, phonefuck. Gisteren grote brand in Rijnsburg, kas afgebrand, asbest vrijgekomen en daar valt geld aan te verdienen. Dat vandaag in de phonefuck. je twittert er lekker over mee met hashtag Slemme FM. Hallo, bedankt. Uh, een goedemorgen met Gaardhuis van advocatenkantoor ik wil door Gaartus en Gaartus in Kobane en zonen. Hallo. Ja. Uh, wat een brand, hè? Ja, ja, ja. Aan de Valkenburgerweg, bij het Oh, ja, ik heb het meegekregen, ja. Gelukkig maar, zeg. Uh, er is de asbest bevrijd gekomen. Heeft u dat ook meegekregen? Dat heb ik goed op nieuws, ja. Ja, we bellen even een extra waarschuwingsrondje door de buurt. Ja, uh, Om toch vooral de, de ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Dat is lekker vlot mee dan. U heeft de brief van de gemeente nog niet gehad? Nee. Nee, dat zie je. Nou, dan, dan noteren wij dat ook. En nu zijn we bezig om uh, een actie tegen de gemeente op te starten. Ja. En daarvoor zijn we op zoek naar mensen die uh, van zichzelf bij voorkeur, hoeft niet per se, al een licht astmatische neiging hebben. Heb ik niet. Nee, hebben wij heeft geen u, last van. Heeft u niet? Nee. Ook geen familieleden? Buren eventueel? Nee, nee, nee, nee, nee. Ai, ai, ai. nee. Wij zijn namelijk op zoek naar mensen die even naar het kassencomplex zouden willen gaan. Waar de asbestdichtheid toch het hoogst is, qua deeltjes in de lucht, hè? Ja. Daar even diep in en uit zouden willen ademen. Pak een beetje een minuut of 20, 25. Nou, ik heb daar nu geen tijd, want ik moet zo naar ai, mijn werk. ai. ai. Ja. Want de, de gezondheidsschade die daar eventueel uit voort zou komen, zouden we kunnen verhalen op de gemeente in een rechtszaak. En dat gaat dan om bedragen van 50.000 euro en hoger, die u daar zou kunnen opstreken. Ja, ja. ja. Ik, kan me, ik kan me voorstellen, maar ik, ik moet gewoon naar mijn werk. Nee, u heeft ook geen, uh, geen kennissen die kantje boord liggen, die we eventueel in de rolstoel zouden kunnen brengen daar. Even inademen en uitademen, even de stoflongetjes oplopen. Ja, is er in de buurt? Uh, een, uh, even kijken, twee huizen verder. Twee huizen verder? Ja? Ja? Daar woont een mevrouw die zit in een rolstoel. Ah, dat zou natuurlijk goed kunnen. En dat is mevrouw? Uh, Gersen heet ze. Gersen. Gersen. Gersen. Op nummer 21? Nummer 21. En daarvan zegt u nou. Ik weet het niet. Nee, noem mij geen naam. Nee, nee, nee, nee ik, zal u, ik zal uw naam niet noemen. Ik zal u als anonieme bron die opvoeren. Zit, die zit in een uh, rolstoel ja. en. Uh, Misschien wil die dat wel doen? Ik weet het niet. Ik ja, heb geen dus, idee. Dus de gezondheid houdt al niet over bij mevrouw Gert? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, ik nee dat niet. is heel erg mooi. Die hebben we dan uh, zeker oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Erg? Vindt u dat erg? Nou ja, ik bedoel, ze heeft het een en ander meegemaakt. En ze zit in een rolstoel Ach, van gaat... de stress volgens mij. Ik weet het uh, verder ook niet. Een paar stoflongetjes kan er, kan, er, kan er best nog wel bij. Nou, hoe, ik dat durf ik niet te zeggen natuurlijk. Maar misschien wil zij daar uh, ver, doet datzelfde verhaal en. Uh, Doe net alsof je niet weet of ze in de rolstoel zit. En nee. dan, uh... Ja, dan uh, geeft u mij wel een kans. Toch? Dan zit er wel een uh, kleine vergoeding voor u in, hoor. <laughs> voor mij in? Ja, tuurlijk. U brengt het aan, hè? Dat is de okay. zogenaamde en, aanmeldingsvergoeding. Oh. Oké, okay, ik hoor het vanzelf. Mevrouw Gersen, nummer 21. Nummer 21. Stoflongetjes de hoek omhelpen. Oké. Okay. Nou, stoflongetjes... Nou, ik vind het wel een beetje vreemd, hoor, wat u zegt. Maar het wat gaat af slucht. Ja, toch? U komt er zelf mee, hè? Niet van mij hebben u het. Ik heb het zeker niet van u. Oké, okay, succes. Oké, okay, dank u wel. Dag. ziens. Hallo, bedankt. Ze doet het, hoor. Echt waar? Vanmiddag om 1 uur gaan we nou. richting het kastocomplex. Oké, okay, succes. Fantastisch, gaat u mee, gezellig. Nee, ik moet Kopje werken, koffie, meneer. broodjes nemen we ik mee. Ik moet werken, meneer. Ah, dat zegt u toch af. Weet u hoeveel geld er aan over kunt houden? Nou ja, ik zie het u nooit meer werken? Ik zie het. Wij bellen u daar nog even over terug. Maar mevrouw Gers, gaat gezellig mee in ons, of ze zei, ik heb al maanden geen uitje gehad. Oh. Vroeg ik alleen nog even af, heeft u nog een pleet voor over de beentjes bij mevrouw Gers? Nou ja, ze u zelf ze zelf van hebben denk ik. Heeft ze niet meer namelijk. Ze zit allemaal in de was. En ze moet wel warm blijven, stel voor dat ze, dat ze wat oploopt hè. <lacht> nou, dat is onzin. <lacht> dus hoe koud is het toch niet? Is er geen winter? Dus ze mag ook nog verrekken van de gauw wat u betreft. Ja, nou, je zoekt het wel uit. Prima. <laughs> Oké. Okay, dag, mevrouw, dag. Slam FM, phone